8 uur, Gert Kluuk met het NMS-journal. VVD en PVDA gaan weer terug naar de onderhandelingstafel. Dat is bekendgemaakt na afloop van de fractievergaderingen van de twee coalitiepartijen over de aanpassing van het regeerakkoord. Volgens VVD-fractie zelf heeft zijn fractie een duidelijk standpunt, maar hij wil er inhoudelijk niets over zeggen. PVDA-leden Samson wilde alleen maar zeggen dat hij goedkeuring heeft om verder te praten met de VVD. Volgens bronnen kan de PVDA-fractie goed leven met het nieuwe voorstel. Bij de VVD is dat nog onduidelijk. Wat de onderhandelaars hebben afgesproken is nog niet bekend. Aanpassing van het regeerakkoord is nodig door alle ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremies. Vooral de VVD wil van die omstreden maatregel af. De politie is in het centrum van Enschede al uren bezig met een verdacht pakketje bij een advocatenkantoor. pand aan de laagsingel is ontruimd. Ook panden in de buurt zijn ontruimd en de straat, een rondweg om het centrum van de stad, is sinds een uur of drie gedeeltelijk afgesloten. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een café. De Explosieve Opruimingsdienst doet onderzoek. Er is speciale apparatuur onderweg om het pakketje veilig te bekijken. Slachtoffers van het Fidela-regime in Argentinië... dringen in een brief aan het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer... opnieuw aan op vervolging van Jorge Zorrigueta. Zorrigueta, de vader van prinses Maxima... was onder dictator Fidela minister van Landbouw. Oud-medewerkers zeggen dat Zorrigueta op de hoogte was... van de verdwijningen van hun familieleden. Toen besloot vorig jaar na een eerdere aangifte... om Zorrigueta niet te vervolgen... Volgens het OM bleek uit niets dat Soriqueta bij de verdwijningen betrokken was geweest. Ook in 2001 mislukte een poging om Soriqueta in Nederland voor de rechter te brengen. De politie heeft het onderzoek naar het schietincident in Kuik afgelopen Oudjaarsdag gestaakt. Er zijn geen aanknopingspunten meer en de dader is niet gevonden. Op Oudjaarsdag raakte in Kuik een elfjarige jongen zwaar gewond toen hij geraakt werd door een kogel. Hij was op dat moment vuurwerk aan het afsteken. Het weer, morgen veel bewolking en eerst nog wat motregen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Dit was het NOR-journaal. bij Verkeersinformatie. Op de A9 die Diemen naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd vanmiddag. Bij Aalsmeer staat nu 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn al wel een uurtje dicht, volgens Rijkswaterstaat. Omrijden kan vrij eenvoudig via de A10 Zuid, de ring van Amsterdam de Zuid-Hollandse eilanden ook problemen. De N59 is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Het gaat om de weg Serie c De weg is dus in beide richtingen afgesloten. Omrijden kan via de U26. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29.95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad.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 Bestuurders van Nederland opgelet. Jullie problemen in de zorg, onderwijs en industrie zijn in het buitenland al lang opgelost door gewaagde visies met gedurfde besluiten en spectaculaire resultaten. Vanavond in tegenlicht: expeditie beter Nederland om negen bij de VPRO op Nederland 2. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380.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 Twee dingen, zei Joop de nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar ah, dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Vijf Nederlandse steden strijden om de titel culturele hoofdstad van Europa 2018... Twee dingen stelt ze aan u voor. Vanavond Utrecht. En Utrecht moet het opnemen tegen Den Haag, Leeuwarden, Eindhoven en Maastricht. En allemaal moeten ze aan het eind van deze maand een presentatie houden voor een Europese jury. En de vraag is natuurlijk: wie gaat er van deze steden straks die eretitel krijgen? Daar gaan we het de komende twee weken dus over hebben. Bij uh, twee dingen. Goed, ik sta in Utrecht, want wij zijn de studio uitgegaan in Hilversum. om zelf maar eens te gaan kijken in die uh, verschillende steden. Ik sta in Utrecht als ik rechts kijk, zie ik de Catherine singel. Als ik links kijk, zie ik de Oude Gracht. Een echt Utrechts tafereel, zou je kunnen zeggen. En ik sta voor een, ja, wat is het, een heel hoog pand. Ik dacht toen ik aankwam lopen dat het een kerk was, met van die hele hoge grote ramen. Maar het is geen kerk, het is het Bartolomeus Gasthuis. En ik ga hier naar binnen, want hier gaan wij de uitzending uh, vandaan presenteren. Ik moet op een hele grote rode knop uh, drukken. Dit is een heel oud pand, uh, volgens mij. En als we nu uh, naar binnen lopen, dan, dan krijg ik toch weer het visioen van een kerk. Het klinkt hier volgens mij ook een beetje als uh, in een kerk, maar het is geen kerk. Naast me staat uh, Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Waar zijn wij hier? Um, nou, in het uh, Bartlemaeus Gasthuis. Uh, maar je bent ook meteen in het oudste deel van, het, uh, van dit monument. Uh, inderdaad, een, uh, een kapel uit de 14e eeuw. Uh, dat zie je. Je beschrijft het al eigenlijk meteen doeltreffend. Die hele hoge ramen. Uh, maar ook qua sfeer. Hè? Uh, en het mooie is, als je hier zo staat... dat je eigenlijk uh, nog heel erg goed het gevoel hebt van de, het, het originele gebouw. Uh, hoogte, uh, je ziet de balken, uh, de sfeer. En uh, Je kunt zelfs voorstellen dat daar de kansel was waar nu dat plafonnetje hangt. Uh, maar wat, dat... Wat, wat was dit vroeger? Hoe, hoe oud is dit pand? Laten we daar eens mee beginnen. Het is gesticht in de 14e eeuw. En, en eigenlijk al meteen dat het van origine uh, een functie had voor armenopvang en uh, zorg voor ouderen. Het is eigenlijk meteen die functie die het nu nog steeds heeft. Uh, voor je kijk je naar een, een soort refterachtige setting. Uh, daar kon je eten. En eigenlijk door de eeuwen heen is het uh, hele pand uh, aangepast... En het mooie is dat uh, niet alleen is het pand aangepast... maar er zijn ook overal stukken te zien... die met het eerdere deel te maken hebben, met de eerdere functie. Oude muren zie ik, hè, van die bakstenen muren. Ja, precies. Ja. Eigenlijk, je voelt de tijd. Je voelt de geschiedenis. Je leest de geschiedenis. En dat is ook overal te zien in nog uh, ja, echte collectiestukken. Wat, wat is dit uh, culturele hoofdstad waardig, vindt u? Uh, absoluut. Alleen al het feit dat je op een hele bijzondere manier het thema uh, zorg uh, vormgeeft. Eigenlijk sta je in een, in een prachtig voorbeeld daarvan. Ja. Nou, we gaan zitten. We lopen binnen in het uh, restaurant. Dat is nu een verzorgingstehuis. Hè? Uh, een aantal mensen die hier wonen die, uh, zijn ook hier naartoe gekomen naar dit restaurant... om deze uitzending uh, mee te maken. Daar zijn we heel erg blij om. Welkom uh, allemaal. Uh, en we hebben natuurlijk ook allerlei gasten uh, aan tafel. Die ga ik zometeen nog verder aan u voorstellen. Maar eerst nog even verder praten met Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum. Uh, wat legt u ze uit? Hoe zit dat nou ook alweer met die uh, culturele hoofdstad uh, 2018... en die vijf steden die daaraan mee willen doen? Um, culturele hoofdstad, dat is een, uh, ja, kun je eigenlijk heel kort door de bocht zeggen... een soort van geloof in uh, Europa. En dat uh, elke stad, als het ware, haar inwoners meeneemt in het verhaal dat de stad heeft. Dat kun je terugvinden in haar monumenten... maar je vindt het ook terug in de geschiedenis. Je vindt het terug in hoe de stad in de toekomst denkt. Nou. Dat past allemaal op Europa. Europa is eigenlijk ook eh, in een soort van verband van monumenten, mensen. en ja. hun geschiedenis. Maar ook hun toekomst. Natuurlijk ook eh, de eenwording. De wijze waarop eh, Europa ook in de mensen eh, zichtbaar wordt. Eh, gaat leven. Dat is het eigenlijk waar het over gaat. Ja, en, en, en, en Utrecht wil graag die titel krijgen. Ja, Utrecht wil heel graag die titel krijgen. Die krijgt het ook. Hè. Het, <lacht> dus het is een hele korte uitzending. U bent een optimist. <lacht> <lacht> nou, la, laten we, ja, nou, we weten het nou. Al die uitzendingen die we bij Twee Dingen gaan maken. Uh, wie de winnaar wordt, ik weet het niet. Ik sta er heel onbevangen okay. in. Ik vind het hier prachtig. Maar dat zeg ik misschien ook wel als we aanstaande vrijdag in Leeuwarden zitten. Laat ik even de andere gast voorstellen. Hier zit uh, zanger Henk Temming. Van oorsprong een echte Utrechter. Goedenavond. Goedenavond. En uh, ja, van de band Het Goede Doel. Voor, voor mijn generatie wel bekend. Maar misschien niet voor alle luisteraars. Laten we heel even luisteren naar dat hele bekende nummer. Wat zei Henk? Volgens mij is de stem wel wat gezakt, zo, uh, eh? zo ondertussen. <laughs> maar goed, dit, dit, dit is Henk Westbroek die ik hoort, niet? Ja, dacht je dat? Of niet? Nee, nee. Dat ben ik. Oh, dat is een enorme, enorme fout van mij dus nu. Nou, we gelijk nou. ruzie, of niet? Nee hoor. Ook dat dan weer hoor. niet. <laughs> nee. Goed, ik dacht dat hij het ik uh, nee, nee. Dat staat in mijn geheugen. Goed, maar dat nummer kennen we allemaal. Ja. Van oorsprong ben je Utrechter. Ja. Uh, waar ben je geboren? Ik ben geboren op het Veemarktplein. Dat bestaat niet meer. Ik ben naar school gegaan uh, uh, op de Puntenburgschool, die bestaat ook niet meer. En ik heb op de HBS gezeten, de Rijks HBS, die bestaat ook niet meer. En toen ben ik me weggegaan. Maar even wat meer over de jeugd. Want vlak bij de veemarkt geboren worden. Ja. Hoe, hoe ziet dan de dag van een jongetje eruit die daar in de buurt woont? Nou, dat klinkt heel raar, maar ik ging als uh, ik ging als Kleutertje met een, met een blauwe overal en met klompjes aan. En een stokje in mijn hand ging ik, ging, ik, ging ik de markt op om. Net als de boeren daar een beetje, ja, een beetje met, het, met, het, met het stokje op de kont van de koe te slaan en een beetje, ja, een beetje, ja, gewoon een beetje interessant rond te lopen. En dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik heb ik heb een ontzettende agrarische jeugd achter de rug. <laughs> agrarische jeugd in de stad dan? In hè? de stad, Dat ja. dan weer wel. Ja. Maar je wist in ieder geval wel waar de melk ik vandaan weet, kwam. Ja, hoor, en ik weet alles van koeien. <coughs> ja, nee, dat was, dat, was, uh, ja, dat was hartstikke leuk. En uh, later ben ik naar Tuindorf verhuisd. Best, uh, ik, dat, uh, samen met mijn ouders dan... Mijn ouders uh, lieten me nooit alleen verhuizen, dus ik ging altijd mee. En, uh, nou, en het was ook leuk. Het was een, ja, was een uh, hele grote uh, omslag eigenlijk. Want, het, want uh, op het Zeebouwplein was het heel gezellig. Allemaal buren waar je mee uh, optrok. En, ja, en Tuindorp was toen uh, zwaar gereformeerd. En, en, ja, uh, en het, nou, uh, het was deels gereformeerd, deels katholiek. Dus er waren ook twee kerken en uh, de mensen mixten niet echt daar... Dus dat, was, ja, dat, was, dat vond ik een hele rare, ja, gewoon een rare overgang. Maar was Utrecht een, een, een goede stad om, om jong te zijn? Dat was heel saai, hoor. Ja? Absoluut, ja. Waarom was het saai? Uh, nou, Utrecht leerde ik natuurlijk kennen op het moment dat ik vrij was. Want, want normaal zit je of thuis of op school. En de zondagen, ja, dan, dan had je niks te doen. En dan ging je met je ouders... En, ja, dan, uh, ja, ging je de stad in en het was altijd heel stil. En ik weet nog, wij woonden in Tuindorp. En dan liepen we naar mijn oma, die woonde ergens in, in Zuilen. Maar dan liep je gewoon door de polder. Langs de, langs de benenkluif, zoals dat heette. En het, ja, en het stonk een beetje, maar ach dat, ach, dat... Maar te weinig te doen? En hoe was dat voor een popartiest in Spee? Want op een gegeven nou, moment... Nou, toen wist ik dat nog niet, hoor. Nee, maar goed, als je ouder wordt. He, ik ja. weet niet, wanneer ben je begonnen met de muziek? Nou, toen ik een jaar of 13, 14 was, ja. met muziek. Maar uh, ja, niet met het idee dat ik uh, later daar mijn brood in zou gaan verdienen. Maar was zo. Utrecht dan een stimulerende stad om muziek te maken? Nou, het daagde je wel uit, want er was namelijk niets te doen. Dus je moest zelf wel wat gaan doen. Dat, dat, uh, ja, en uh, ja, het is eigenlijk altijd een soort van doe-het-zelf-stad geweest. Ik bedoel, niemand doet het voor je, dus je moet het zelf maar doen. Ja, en, en wat betekent dat voor een popartiest in Spee? Ik bedoel, wat moest je regelen om nou, dat te kunnen doen? Nou, wat ik onder andere met een heleboel andere mensen heb moeten regelen... was een plaats waar je als band kon spelen. We hebben daarom ooit bij de opening van het muziekcentrum Vredenburg... hebben we de boel bezet. En dat vonden ze niet leuk. En, ja, en uh, toen hebben we Tivoli gekraakt. Uh, dat was nog op het Lepenburg. En later hebben we het NV-huis gekraakt. Ja, ja, want, ja, want er was nooit wat. En, en, uh, ja, dus alles moest je zelf uh, voor, voor, voor elkaar zien te krijgen. Ja, en, en dat was dan echt om daar te kunnen oefenen. Gewoon heel simpel nou, ja. met de band. Of in ieder geval bij elkaar spelen, te komen spelen. met jongeren. Ja, ja, ja. Nou, nou ja, er waren geen podia. Ja, heel, heel erg positief... Klinkt het niet. Was dat nou, ook het, de... Nee, maar het is vast nu heel anders. Ja, ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar was dat de reden dat je ook weg bent gegaan uit Utrecht uiteindelijk? Ja, eigenlijk wel. Want uh, wat, ja, nou, het verhaal was nog iets anders. Want wij, wij hadden hier uh, om de hoek uh, op uh, Sterrenbos... Hadden we een, uh, hadden we, nou, het was een heel groot complex. Sterrenbos com complex waren drie televisiestudio's. Cirkelensemble zat daar. Het was een dansstudio... Wij hadden daar een opnamestudio en het werd ook afgebroken. Ja, en dan moet je maar weg. Ja, dus toen ben ik verhuisd met de studio naar Luna aan de Vecht. Ja, en uh, ben ik uiteindelijk zelf verhuisd naar Amstelveen. En heeft Utrecht ook nog iets goeds gebracht in het leven van Henk nou, Temming? ja, ik ben er. Dus dat, is, uh, dat vind ik al genoeg. Ja. Maar goed, is, het iets, is er een cultuur in die stad of een sfeer in die stad? Net zei je daar al iets over van er was niks en ik moest het zelf maken. Is dat dan toch ook het, het voordeel daarvan geweest? Uh, ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind, als je het in Utrecht redt, red je het overal. Ja, want wat is Utrecht dan voor jou? Als je daar nu... Utrecht is, een, vind ik... Uh... Nou, kijk, als ik de Utrechter uh, bekijk... en die ken ik, denk ik, heel goed. Mijn hele familie is Utrechts. Dus een uh, vrij... Nou, ja, uh, hard. Tegenover elkaar harde humor. Uh... Ja, en daar word je hard van. En daar word je hard van, ja. Ja, dat heeft ook zijn voordelen. Ik denk, kijk, uh, het is niet voor niks dat het... Euro, dat, dat, zeg maar, uh, Nederland is één keer Euro Europese kampioen voetbal geworden. Dat was in 1988. Dat was met zes Utrechters. <lacht> nou, het gaat niet over voetbal hebben, ja, hoor. Nee, maar dat zegt wel genoeg. <lacht> Hoewel voetbal natuurlijk ook bij Utrecht hoort. Hè? Ja. Laten we dat niet vergeten. Hier aan tafel zit ook uh, uh, onze uh, dichter van vandaag, zou ik willen zeggen. Uh, uh, en die is het daar misschien wel mee eens. Dat weet ik eigenlijk niet. Ingmar Heidsen. Uh... Ja, ik, ik, ik kan het wel, uh, wel beamen. Er we, we, we zitten natuurlijk wel, wel wat jaren tussen ons. Maar ik kan, het, ja, mijn verhaal sluit naadloos aan. Ik ben geboren in de Emma-kliniek. Die is er ook niet meer. Uh, ik, ben, ik ben opgegroeid in Tuindorp. Uh, op, de, op de Sprengelaan. En de, de, de, dat was ook in mijn tijd was er een rol te doen. Ja, zo op, op de uit ja. hoe bestaat het? Ja. <laughs> het wordt, het wordt, wordt erg klein houden, lieve <laughs> luisteraars. Het, het is een kleine stad. Het moet u begrijpen. Hoe bestaat het? Nou, ja, ja. Ik, uh, ik, ik ben van 1970. En jij, Henk? Ja, 51. Ja, nou, er zit heel wat jaren ja, ik tussen. Heb, ik, heb, ik heb dus erg, als het, als het om rock and roll gaat, et cetera... heb ik, heb ik de, de vruchten nogal geplukt van, van, van de arbeid van Henk en de Seine. Uh, Tivoli ben ik natuurlijk heel erg vaak geweest... in, het, in, het, in, in de incarnatie van het NV-huis. Ik kan me het oude Tivoli ook nog wel herinneren... waar toen de hensie ging. Op het, de, de, de, er groeide een boom in de gang. Dat is heel mooi. Dat is een houten noodgebouw. Dat is daar heel lang gestaan. En, ja, ik, ik, ik, ik, kan, ik kan het allemaal onderschrijven. De, de voorgeschiedenis van Utrecht klopt helemaal. Ja, maar is er dan nog niks veranderd? Het is dus een hoop Maar verhaal. is het dan nu beter voor de jongeren die er nu zijn? Ja, weet je, het punt met, met jong zijn is het gaat vanzelf over. Ik denk dat de meeste aanwezigen het wel kunnen beamen hier. Uh, dat, dat is het punt. Ja, ik, ik, ik denk dat het nou wel beter is om... om, om dat, dat, dat er veel meer te doen is in elk geval. Alleen ja, je zou het aan een jongere moeten vragen. Ja. Ik, ik ben nog 42 en ik ben, is er genoeg te, 40, ik ben de jongste aan de tafel, denk ik. Dus ja, Maar is er genoeg te doen om de, de titel Culturele Hoofdstad 2018 te verdienen? Nou, als, als ik de concurrentie zie, wel. Maar ja, dat is maar net hoe je het wil bekijken. Ja. Ik, geloof, ik, ik geloof dat Leeuwarden ook meedoet. Ja, ja, we hebben we het dan nog over, weet je wel? <lacht> nou, we hebben in ieder ja. geval gevraagd. <lacht> Toen Toen toch simpel, aan, het is een mooie uh, stad, heb ik gehoord. Maar... Heel mooi, daar gaan we ook nog langs. Ja. Uh, je ik bent stadsdichter in Utrecht. Ja. <lacht> ja, hoop dat je het kan verstaan. Maar kunnen wij Utrechts verstaan? Wat ga jij in plat Utrechts nee, ik heb wat, dat... ik, wat, wat, wat ik al zeggen, ik kom, ik kom uit, uh, ik, ik ben geboren in Oost. En ik, ik ben opgegroeid in Tuindorp. Dus ik kan geen plat Utrechts. Nee. dan moet je echt heen. Facebook hebben, die is, die is in Zuilen opgegroeid, die kan het wel. Ja. En Henk Temming, kan die plat Utrechts? Als, als het moet wel, ja. Nou, doe is wat. Waarom? Nou, dat vind <laughs> ik ja, leuk. Ja, we We hebben zo mijn best gedaan om het kwijt te raken? Nee. Nou, nee, dat vind ik niet nodig. Dat, uh, dat, dat, dat, dat is om, ja... Het is eigenlijk een spraakgebrek, hoor, Utrecht. Ik, nou, we, hebben, we hebben trouwens een stukje, want voordat we dan gaan nee, luisteren... Je, naar het. Kleine, nee, maar het is een hele kleine les. Een A is een A, een A is een A. Een O is een O, en een O is een O. En, en een B er. dan ben je dus dus, er. schouten dus, hebben wij dus, even opband. Luister okay, sorry, even, luister ja, even. Doen, maar ja, Goeiedag! Ja. Goeiedag! Lillen hadden me niet verwachten. Maar ik ben er altijd bij als het feestje is, hoor. Want acht jaar geleden zaten nee, ik ook al een hienerde dus zo. Toen was ik hier met mijn orgel, weten jullie dat ineens? eens daar hebben ze zo gelagen met z'n allen. Wat, wat zeg je nou? Dus dat dat is nep Utrecht. Nep Utrecht. Ja, er is niemand die zo praat. Nou, laten we even naar het gedicht gaan luisteren. Oh, ja, het gedicht. Wat uh, Ingmar Heitze heeft bedacht voor deze uitzending. Uh, in zo keurig mogelijk ABN. Ho ho hoewel ik ooit met een Utrechter voor de, voor de NS heb gewerkt, ik, ik, ik was zwerftypist in die tijd, en die vond dat ik, dat ik een R had. Daar ben ik wel boos over toen, maar goed. Een R of. Een ja, hij heeft een Gooise R, vond hij. Ja, kom Ga je op. oké, ja, Oké. Okay, okay. Utrecht voor gevorderden. Ja, en dat hoge ding hier naast me, dat is nou de dom. Die zit dus niet meer aan de kerk vast. Na een storm. Komt door het broeikaseffect. Nee, dat gebouw met oren was de Neudeflat. Weet iemand nog van wie die oren eigenlijk zijn? Precies, heel fijn. Nee, geen haas. Die staat weer ergens anders. Een konijn. We zijn in Utrecht. Weinig is waar het op lijkt. Dat gedoe wat verderop bijvoorbeeld, dat is geen rel. Dat is een festival. Dans, denk ik. Of theater, weet ik veel. Ze weten het zelf ook niet zo te zien. En die man daar met die cameraploeg, die we hier kunnen horen schreeuwen... dat is eigenlijk een zanger. <lacht> ik heb het allemaal ook niet bedacht. Ze kiezen hier van alles. Bouwplannen, burgemeesters, wat dan niet. Maar uiteindelijk gebeurt er weinig. Bijna niets. Zie je dat fale type dat zo moeilijk kijkt in dat café... over zijn koffie gebogen... Laat die maar met rust. Die denkt dat hij gedichten schrijft. Mooi. Dank u wel. Ingmar een van de stadsdichters in Utrecht. Want daar zitten we vandaag met twee dingen. In het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, om precies te zijn... omdat Utrecht de ambitie heeft om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018. Goed, ik praat onder meer met de geboren Utrechter... inmiddels wel verhuisd en zanger Henk Temming. En hier zit ook Edwin Jacobs van het Centraal Museum in Utrecht. En laten we er nog eens verder op inzoomen. Want wat heeft uw stad nou te bieden om echt culturele hoofdstad 2018 te worden. Wat het te bieden heeft. Ik denk dat het energie te bieden heeft. En... Dat zeggen al die steden, hè? Ik bedoel, ja, dat zegt dat is... Den Haag en dat zegt Maastricht. En uh... ja, wind, ja, Windenergie? Ja. Windenergie. Nou ja, wellicht. Het is uh, genoeg ruimte om de windvrij spel te geven. Laat ik dan in de metafoor blijven de geest laten waaien. Um, als je de steden een beetje naast elkaar zet... dan uh, zie je eigenlijk ook dat bijvoorbeeld Eindhoven... dat is Eén ding. Dus design. Dan heb je natuurlijk wel meteen dat woord design, dat past heel veel onder. Maar tegelijkertijd is het een heel beperkt stukje. Het is eigenlijk een soort topje van de ijsberg. Ga je naar Maastricht, uh, ja, de infrastructuur. Het is al internationaal, omdat het het drie landenpunt. een soort van uh, natuurlijke geografie speelt mee. Maar wat heet Utrecht? Ja, dat wou komen. En, en, wat je, en, wat je, en wat je hier hebt, is dat waar mensen zijn en mensen de stad vormgeven ook in haar geschiedenis en nu, en dat zie je ook... waarin de potentie zit voor de toekomst, daar zit de kwaliteit. Maar maak het eens dus concreet. Want wat zijn nou bijvoorbeeld drie culturele topstukken van Utrecht? Waar straks uh, Parijs heeft ze Mona Lisa. Ja. Maar wat heeft Utrecht dan, om straks hier naartoe te komen? Uh, wat, wat Utrecht sowieso heeft, is, is bijvoorbeeld haar muziekpaleis. Het, het Vredenburg. Het, het is een prachtig voorbeeld daarvan. Niet alleen een van de grootste zalen van Nederland. Gewoon, als je het even zeg maar, in, in, in, in aantal... Maar tegelijkertijd qua idee is dus dat je verschillende muzieksferen... Euh, verschillende muziekmakers, euh, verschillende muziekelementen... Euh, van het experiment tot en met zeg maar, de, de klassieke euh, voorstelling... dat je die in één huis aan elkaar verbindt. En weet je wat daar de kracht van is? Kom ik toch bij mensen... omdat je niet alleen een mix krijgt in een programma, je krijgt een mix van publieken. En dat is een heel bijzonder element. Je verbindt verschillende publieken... En het ene publiek zal niet vanzelfsprekend uh, in een, in een, naar een punkgroepje luisteren... of gaat naar zo'n concertante voorstelling. Maar in dit huis komen ze bij elkaar. En dat vind je eigenlijk op meerdere plekken in de stad. Wat min, meer losvast. Uh, in Vredenburg heb je daar het, het, het instituut aan voor. Maar dat is maar, de muziek. Maar, was... maar wat heeft Utrecht nog meer waarvan u zegt... daar gaan wij het straks mee winnen? Nou, waar je het mee wint is de mogelijkheden dat je hier ruimte genoeg hebt... je hebt hier uh, potentie genoeg waar investering, want daar gaat het eigenlijk ook over... Uh, tot, nieuwe, uh, tot nieuwe vormen leidt. Uh, nou, bijvoorbeeld, denk aan de stad. Die hoeft niet te groeien. De stad zal niet expansief worden of ineens drie keer zo groot. Nee, het gebruik ervan en de intensiteit ervan neemt dan toe. Bijvoorbeeld dat je hier blijft, dat je als student studeert... je hebt een goed gevoel bij... En dan blijf je in je stad in plaats van dat je uitvliegt of elders. Nee, hier vind je genoeg mogelijkheden voor je vrije tijd... je recreatie, je professionaliteit en wellicht ook wel om een gezinsleven te stichten. Dus die kwaliteit van leven, daar zit de potentie. Ja, want dat is ook belangrijk om die titel te krijgen. Dat gaat niet alleen over de musea die er zijn in Nee, de stad. nee, nee, kijk, dat is, dat is misschien, als je zegt culturele hoofdstad... cultuur heeft meer van doen dan slechts dat het met kunst te maken heeft... als een vorm van cultuur... Maar cultuur is ook hoe je een hand geeft, hoe je goede dag zegt... hoe je elkaar tegenkomt, wat je samen kan doen, wat je samen kan oprichten. Dat is energie, en die energie moet goed zijn. Dus, dus mensen, het is mensenwerk. Het is niet alleen cultuur met de grote C. Het is niet alleen cultuur met de grote zee. Het is wat mensen in een identiteit verbindt. Ja. Dat is waar het over gaat. Herkennen jullie je daar. Je zit helemaal te blazen, Henk ja, of ik niet? Vind, ik vind het de grootst mogelijke onzin die, die ik me kan voorstellen. Om naar wat, andere netten te kijken. Inderdaad. Wat, Dat komt wel. Wat, nee, want daar gaat het helemaal niet om. Vol, volgens mij is Utrecht. Als je, als je Utrecht als binnenstad ziet, is die uniek in de wereld. En daar wordt maar omheen gepraat alsof dat niet bestaat. Die, die prachtige werven, het uitgaansleven wat er langs die werven is. Ik, ik krijg geen stad in de wereld die meer terrassen heeft dan Utrecht. Ik bedoel, dat, dat, ja, bedoel, als je mensen naar een stad wilt halen... Ja, dan, dan noem, noem dat dan alsjeblieft ook cultuur... in plaats van de manier waarop je iemand een hand geeft. Ik hoef geen hand van niemand iemand. Ja, kan dat hem hoe, ook geef je, gedag hoe geef je op Utrechts iemand een hand? Nou. nou, het is. Het is, het is, het is een wel, een... wel eens kennen, vind ik. Nee. Uh, <laughs> je moet nee. hem wel kennen. Nou, ja, ja, ja. Ja, ik vind. Terug het, uit. Nee, de, de, de, de, de stad. De stad uh, het, en dat het ontvangen en de, het verwelkomen van de stad. is heel erg belangrijk. van hoe je met elkaar omgaat. De, de maatschappij wordt internationaler, die is intercultureler... Uh, uh, uh, oud en jong, dat intergeneriek met elkaar samenleven. Dat is wat de stad van nu meer en meer maakt. Maar goed, noemt dan stad... maar, maar, maar reageert u eens op wat ja. Henk Temming zegt. Het gaat toch ook om die prachtige binnenstad hier. Die Je hoort vaste, van mij de, niet zeggen dat het niet zo is. Nee, want wat is uw oh, favoriete kijk. plekje dan? Mijn favoriete plek? Dat is het Betrekspark. En waarom? Prachtig gebied, een, een mooi soort rafelrand Waar is uh, aan de buitenkant van de stad. Uh, zo, en je, je ziet ook uh, het, het platteland aankomen. Daar is nu ook voor een deel uh, lunetten gevestigd. En wat je daar zo ziet, is, is niet alleen een grote open uh, ruimte. Um, het is ook een mooie vorm van een, een natuurpark en een aangelegd park. Dat komt daar op een fraaie wijze bij elkaar. Uh, en bovendien, uh, je kunt ook echt letterlijk echt daar uit de stad. Uh, en gaat zo het, het, het, het platteland in. Uh, er, is geen, er is geen stad in, in, in, in Nederland dat zo bijzonder verweven is... in haar natuurlijke omgeving. En dat is ook een kwaliteit van uh, Utrecht? Absoluut. Ja. Utrecht, Utrecht ligt ontzettend mooi, dat klopt. Het ligt inderdaad in, in, een, in een soort, ja, letterlijk een soort, drie, drie en Drie verschillende soorten landschap die recht de stad heen liggen. En als je, als je drie kilometer fietst, dan, dan ben je daarin. En dat, dat is echt heel geweldig. Ook de ligging van Utrecht, geografisch gezien, sterker nog, dat wisten de Romeinen ook al. Want daarom is Utrecht ook hier en niet uh, vijf kilometer verderop. Dit, dit was de plek, dat hadden dus ze wel door. Het is on, on, ontzettend goed. En kijk, als, je, als we de vorige discussie even bekijken, dat ik wil ik wel even terug. Pakken. Uh, Henk en ik zijn makers. En we hebben een heel, hele andere uh, benadering dan uh, mensen die meer een, een, een, een prominente bobo-achtige benadering hebben. Maar natuurlijk hebben jullie allebei gelijk. Het is, het is waar dat cultuur is heel veel meer dan alleen maar een zoontje mooie oude huizen en werven. Uh, maar Utrecht is ook meer dan energie. Uh, Utrecht is ook een plek waar, uh, ik zou zeggen, Utrecht heeft hersens. De universiteit hier is groot en oud. Uh, en het is waar dat de me meesten die hier studeren, die blijven hier ook hangen. Die proberen hier een bestaan op te bouwen. dat zegt genoeg? Nou, dat zegt wel veel in elk geval. En wat ja. is jouw mooiste plek? Uh, oh jee, ik had er vrij... Anekdotes, Meestal zeg ik de Zwaansteeg. Dat is, dat is een vrij klein, beetje lullig steegje hier. Dat is heel hoog. En je hebt daar daar boog. Ja, da, da, da, die, die, die boog die daar lopen. En het aardige is als je dan lage zon hebt, die komt er schuin doorheen. En dan heb je echt wat. Het ziet, ziet er echt heel mooi uit. En natuurlijk de werven in het algemeen. wat, wat Henk zegt is waar. Er zijn nergens anders werven. Dat is echt werven en werfkelders. Dat is uniek voor nou, de hele wereld. We zullen zien of dat genoeg is om straks die titel culturele hoofdstad oh, 2018. Meer. Ja, maar de, de uitzending zit erop. Helaas. Dus we kunnen het er niet meer over hebben. Maar we hebben nog heel veel andere, andere steden prachtig te prachtig gaan. Prachtige stap. Vertel eens in Leeuwarden. Echt heel belangrijk. Goed, Leeuwarden komt ook nog aan bod ja. en Den Haag. En we gaan nog naar Maastricht en nog naar uh, Eindhoven. Juist, dan heb ik ze allemaal gehad. Goed, dit was de eerste in een serie. We gaan er iets eerder uit, want er is ook nog een stad als Den Haag, waar ook de politiek is gezeteld. En er komt zometeen een hele belangrijke persconferentie aan. En daar wil Radio 1 natuurlijk bij zijn. Dus dat allemaal zometeen. Maar we hebben eerst nog het nieuws met Gert Kluk. Radio 1: het NOS Journaal. Pvd en PvdA komen dadelijk met een gezamenlijke verklaring over de aanpassing van het regeerakkoord. Premier Rutte en de fractievoorzitter Samsom en Zeilstra geven een persconferentie. De bekendmaking komt kort nadat Samson en staan met hun fracties vergaderd hadden over het akkoord dat ze vandaag sloten. Wat er is afgesproken is nog niet duidelijk... maar naar verluid komt er een belastingverhoging... in plaats van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Vechtsporter Bader Hari is opnieuw aangehouden. Hij heeft vanmiddag samen met zijn vriendin een broodje gegeten... in een restaurant in Amsterdam. Hij schond daarmee de voorwaarden... op grond waarvan vrijdag zijn voorlopige hechtenis werd geschorst. Een van die voorwaarden was dat hij tot aan zijn rechtszaak... niet in horecazaken mag komen... Bader wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. En de Verenigde Staten zullen in 2017 Saudi-Arabië en Rusland voorbijstreven als grootste olieproducent ter wereld. In 2015 is de VS als werelds grootste gasproducent, verwacht het internationaal energieagentschap IEA. Er wordt in de VS onder meer veel verwacht van de winning van schadiolie. Dat is olie die zich in moeilijk doordringbaar gesteente bevindt. En dat zijn de hoofdpunten. Z Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 12 november, 2 over half negen. Goedenavond. Nieuws uit Den Haag, zometeen live hier op Radio 1. De persconferentie van Rutte, Samson en Celstra over de aanpassingen van het regeerakkoord. Elk moment uh, kunnen ze beginnen, dus zodra dat gebeurt uh, schakelen wij onmiddellijk over naar Den Haag. Nou, verder uh, hebben we het over het debat van morgen... want dat komt er dus nu, dat lijkt me duidelijk. Het debat over de regeringsverklaring. Wij blikken vast vooruit en dat doen we met onze twee Den Haag-watchers... Boris van der Ham en Sievert van Linden. En dan de hoge bazen van de CIA en de FBI... die moeten zich verantwoorden voor het Amerikaanse congres. Dit vanwege de affaire rondom de ex-CIA-baas David Petraeus. Dat straks. Normaal kan je ons uh, bekijken via de webcam op Radio 1. Nu nog even niet, die wordt aangewerkt. Als het goed is uh, woensdag kan je weer meekijken... Als je zou hebben kunnen kijken, dan zag je de 25-jarige Sade Harkink. Dan gaan we het, ik ga het zo meteen uitgebreid met haar praten over haar nachtmerries. En die heeft ze, omdat ze heeft uh, gezeten in een gesloten meideninrichting, Alexandra. Dat klinkt nog aardig, hè, als ik het zo zeg. Ja, dat klinkt wel lief. Maar er, het was niet heel gezellig daar. Nou, soms niet altijd. Het is natuurlijk genuanceerd, maar uh, waar mijn verhaal over gaat is... Uh in ieder geval de middenleuke kant ervan. Ja, en je hebt daar lang gezeten en je, je hebt de, je oude vriendinnen opgezocht... om te kijken hoe het met hen is. En het is een prachtige film geworden en die draait op het ITVA. En zo meteen hebben we het erover. <tied> Gaan we gelijk door naar Margreet Boer in Den Haag. Margreet, uh, ik zie nog niemand staan bij de persconferentie... maar dat kan niet lang meer duren. Nee, dat kan zeker niet lang meer duren. Want in het torentje zaten zojuist premier Rutte, vicepremier Asscher... en de fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid en de VVD. En we horen dat dat overleg daar op dat torentje klaar is. En dan zouden de heren, in ieder geval premier Rutte... en de fractievoorzitters Samsom en Zelstra, naar uh, Nieuwspoort lopen. En ze zullen nu onderweg zijn, is onze mede. Ja, hebben wij gehoord. En in nieuwsport geven ze een persconferentie. Want ja, de fracties die hebben uh, vanavond ruim anderhalf uur vergaderd. En na afloop waren de mededelingen die ze gaven wat vaag. Hè? Zo van, ja, er zijn duidelijke standpunten ingenomen. Ja. Maar we weten helemaal niet wat dat dan is. Nou ja, dat hopen we dan uh, zo te horen. Uh, de vraag is nu, ja, dat regeerakkoord dat wordt aangepast. Maar hoe? De inkomensafhankelijke zorgpremie was niet acceptabel voor de VVD-achterban. Nou, dat oproer hebben we allemaal meegekregen. En de vraag is dus nu, wat komt daarvoor in de plaats? Eén ding weten we, de Partij van de Arbeid wil vasthouden aan inkomensnivellerende maatregelen. Dus... Dat zal ook gaan gebeuren, maar hoe dan? Hoe gaan die er precies uitzien? De bedoeling is, is dat dat in die persconferentie, die elk moment kan beginnen... maar ik zie nog steeds niemand achter de microfoons verschijnen... dat we daar meer duidelijkheid over krijgen. Ja, en wij willen niet alleen die duidelijkheid natuurlijk. De Tweede Kamer zit daar ook op te wachten, want die moeten morgen gaan debatteren. En waarover moeten ze dus debatteren? Dan willen ze dat hele regeerakkoord, dus ook dit aangepaste onderdeel, willen ze weten. De glaasjes water zijn neergezet... Maar de drie heren, want ja, het zijn alleen heren... Die, die staan nog niet achter de microfoons. Nee, ik zie het. Je moet even lachen omdat je de nadruk legt op dat het drie heren zijn. In afwachting van de drie heren gaan we naar een andere... Je zit gewoon naast me. Ja, ik zit te helder. kijken. Het lijkt net alsof wie van de drie daar weer wordt opgenomen. <laughs> uh, Oké, okay. even snel dan de sport. Theo de en Erik Breukink wisten niet dat hun wielrenner Michael Rasmussen... voor de ronde van Frankrijk van 2007 in Italië verbleef. Dat hebben de voormalig manager en ploegleider van de Rabobank vandaag verklaard... voor de rechtbank in Arnhem. Daar diende de beroepszaak die Rasmussen heeft aangespannen tegen de wielenploeg. De Deense wielrenner werd ontslagen. Dat er, dan dat hij volgens De Roy en Breukink had gelogen over zijn verblijfplaats. Volgens de twee was hij in Mexico. Rasmussen werd als gele truidrager uit de toer gezet. en kreeg een ontslagvergoeding van 7 ton. Maar ja, dat bedrag is natuurlijk volgens de Deen veel te laag. Hij eist, hij eist maar liefst 518 miljoen euro. Bovendien houdt hij vol dat met name Erik Breukink op de hoogte was van zijn leugens over zijn verblijfplaats. Ik surprised that dat. Uh people have such bad memories. It's remarkable uh, how how easy he he forgets things. I remember that we had uh, contact multiple times both on uh, SMS and by the phone. Maybe he just ever has a lack of memory. Ja, Rasmussen zegt dus dat hij in Italië telefonisch contact heeft gehad met Erik Breukink en dat het geheugen van Breukink niet helemaal in orde zou zijn. De zaak wordt op 18 december voortgezet en dan komen enkele getuigen van Rasmussen aan het woord. Robin van Persie heeft zich afgemeld voor de oefenwedstrijd... van het Nederlands elftal tegen Duitsland. De aanvaller heeft een dijbeenblessure. En laat het nu wel woensdag aan zich voorbij gaan. Er zijn heel veel afwezigen. Niet alleen bij Nederland, maar ook bij Duitsland. Bondscoach Louis van Gaal heeft nu nog maar even opgeroepen. Jeroen Zoet, Bas Dost, Jordi Klaas, Rubens Schaken en Stefan de Vrij. Dus we gaan wel met z'n elfen spelen. En wij gaan nu snel naar de persconferentie. En we luisteren naar bij deze naar Ruken, ingelaste persconferentie... De van Partij van de Arbeid en... Ik zal eerst zelf een paar dingen naar voren brengen en zeggen. Daarna geef ik het woord aan uh, Dirk Samsom en daarna aan Halbe Zelstra. Wij staan dan uh, beschikbaar om vragen van u uh, te beantwoorden. We zijn de afloop niet beschikbaar voor één op één gesprekken. Dus stelt u alle vragen alsjeblieft hier. Na uh, afloop uh, is die mogelijkheid er dus niet. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt... Uh, ik ben akkoord gegaan met een maatregel om de inkomensverschillen in Nederland te verkleinen. En die maatregel blijkt de verkeerde maatregel te zijn. Althans in die zin dat die maatregel met name ook in mijn achterban niet gedragen wordt. En ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die in de afgelopen weken daardoor in verwarring is geraakt. Uiteraard heb ik mij op de ontstaande situatie beraden... Ik zie het niet alleen als mijn verantwoordelijkheid vast te stellen dat er een fout is gemaakt... maar uiteraard ook om ervoor te zorgen dat zo'n fout wordt hersteld. En dat heeft ertoe geleid dat er overleg is geweest. In de afgelopen tien dagen heeft zich dat afgespeeld. Tussen Diederik Samsom, halve Zelstra en mijzelf om te komen tot een oplossing voor deze ontstane situatie. En die oplossing is, en de heer Samsom en Zelstra zullen daar dadelijk nader op ingaan... dat wij... Het verkleinen van de inkomensverschillen niet meer zoeken in de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, maar zoeken in de sfeer van de inkomstenbelasting. En wij zullen die maatregelen stapsgewijs in de komende drie jaar in drie stappen gaan invoeren. <kijkt> ik wil van mijn kant nog iets zeggen over het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat is inderdaad iets wat in het VVD-gedachtegoed niet bepaald op pagina 1 staat. En toch meen ik dat het een acceptabele uitkomst is van de onderhandelingen. En wel om de volgende reden. Als je gaat optellen wat er tussen 2010 en 2017... dus in zeven jaar tijd wordt omgebogen in Nederland... dan praten we over een bedrag van 46 miljard euro. Dat is ruim 10.000 euro voor een gezin met twee kinderen. En als je die bedragen ziet, dan zal iedereen begrijpen... dat waar de overheid vooral ook... En schild voor de zwakkere is, voor de mensen met een lager inkomen... het onvermijdelijk is dat als je dat soort grote bedragen als overheid aan het ombuigen bent... dat het van belang is om tegelijkertijd de ijslaag onder de mensen met een lager inkomen te versterken. De uitgangspunten van het kabinet staan recht overeind. Wij willen drie dingen bereiken. Wij willen bereiken dat in Nederland de overheidsfinanciën op orde komen. We willen dat op een fatsoenlijke manier doen waarbij we de lasten eerlijk verdelen. En we willen werken aan duurzame groei... En het is nu van groot belang dat ik en dit kabinet... gaan werken aan herstel van vertrouwen door hard aan de slag te gaan... door het regeerakkoord dat er ligt nu ook te gaan uitvoeren... en de moeilijke afgelopen twee weken achter ons te laten... met de vandaag besloten oplossing voor het gerezen politieke probleem. Tegen die achtergrond geef ik graag het woord aan de fractievoorzitter van de Partij van Arbeid. Die Ik in het bijzonder ook dank voor het feit dat ook hij beschikbaar was voor overleg en dat we in gezamenlijkheid tot een oplossing zijn gekomen voor de gerezen politieke situatie. Dankjewel. Dames en heren, er ligt een enorme opgave voor Nederland in de komende jaren. We beginnen eigenlijk nog maar net aan het herstel van een van de ernstigste crises in 80 jaar tijd. Er ligt een rekening van 16 miljard aan nieuwe bezuinigingen, bovenop de nog lopende operatie van ongeveer 30 miljard, 46 in totaal dus. En dat plaatst ons voor de uitdaging om die rekening op een fatsoenlijke manier te verdelen. Zodat mensen die het al lastig hebben niet onevenredig zwaar worden getroffen. En voor de uitdaging om in deze bezuinigingstijd onze samenleving te blijven versterken. Zodat we uiteindelijk sterker en socialer uit deze crisis komen. En we vragen offers van iedereen. We vragen offers naar daadkracht, naar draagkracht. En die offers mogen niet voor niets zijn. En het regeerakkoord vormt... De basis van waaruit we de komende jaren aan die drie opdrachten gaan werken. De afgelopen week hebben we kunnen zien dat één voornemen uit het regeerakkoord... niet gedragen bleek te kunnen worden door één van de coalitiepartijen. En in een samenwerking die op twee partijen rust... en die met een stabiele coalitie op zoek wil naar een zo breed mogelijk draagvlak... houd je dan niet stoïcijns vast aan gekozen instrumenten... maar ga je op zoek naar een alternatief... ...dat wel draagbaar is voor beide coalitiepartijen. En dat alternatief ligt nu voor. u. De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat van tafel... ...en wordt vervangen door enkele ingrepen in het belastingstelsel. Kort en goed, de arbeidskorting en de heffingskorting... ...gaat omhoog voor de lage inkomens... ...en wordt afgebouwd voor de hoge inkomens. In essentie wordt daarmee hetzelfde beoogd... ...en bereikt als bij de inkomensafhankelijke premie. Lage inkomens gaan er wat op vooruit... Middeninkomens worden zoveel mogelijk ontzien... en van hoge inkomens wordt een extra bijdrage gevraagd. En daarmee zorgen we er dus voor dat de 16 miljard... plus de nog uitstaande 30 miljard aan bezuinigingen... die iedereen in Nederland de komende jaren zullen raken... ook gedragen kunnen worden. Want bezuinigingen treffen immers lage inkomens... veelal veel harder dan hoge inkomens. En het verkleinen van inkomensverschillen zorgt in die omstandigheden dus voor een eerlijke verdeling van de pijn. En de inkomensverdeling in het nieuwe plan... is wel iets minder uitgesproken dan in het vorige plan. Hoge inkomens dragen iets minder bij dan in het plan van de zorgpremies. En om de evenwicht in het pakket te bewaren... hebben we dus 250 miljoen euro gereserveerd... voor de versterking van de sociale agenda... in samenwerking met de sociale partners. En daarmee kunnen we dus bijvoorbeeld in de sfeer van WW en ontslagrecht zaken verbeteren. Die 250 miljoen... die wordt in beginsel gevonden... op de postinfrastructuur. En de fractievoorzitter van de VVD en ik zelf... zijn gaarne bereid om alle vragen over dat voornemen... zo meteen te beantwoorden. Maar voordat we daaraan toekomen... dit. De premier gaf zojuist aan... dat hij het betreurde een in inschattingsfout gemaakt te hebben... bij de onderhandelingen. Ook ik trek me de commotie van de afgelopen weken aan. Ik heb campagne gevoerd... en geformeerd... Met het vaste voornemen om na tien roerige jaren het vertrouwen in de politiek weer te herstellen. Dat is de reden dat wij campagne voerden zonder mooie praatjes. Zonder beloftes die bij voorbaat niet waargemaakt kunnen worden, maar met een eerlijk verhaal. En dat is de reden dat we er in de formatie geen enge, ellenlange loopgravenoorlog hebben gevoerd... met zouteloze compromissen of negatief uitruilen, maar met daadkracht en elkaar iets gunnen tot doorbraken wilden komen. Ik moet tot mijn spijt constateren dat het vertrouwen de afgelopen 14 dagen niet is versterkt, maar juist een flinke deuk heeft opgelopen. En dat doet mij zeer. Ik ben vast van plan om dat gedeukte vertrouwen weer te herstellen. En dat begint met het eerlijke verhaal over waar we als Nederland nou werkelijk voor staan. Dat heeft misschien nog niet genoeg nadruk gekregen tussen alle trots over de bereikte doorbraken en de commotie over de zorgpremie daarna. En ik zei het al, ik trek me dat aan. Dames en heren, wij gaan 16 miljard bezuinigen om het begrotingsevenwicht in zicht te krijgen in 2017 en er loopt nog een rekening van 30 miljard. Het is een illusie om te denken dat dit aan mensen voorbij zal gaan. Het regeerakkoord ademt de vaste overtuiging dat wij uiteindelijk sterker en socialer uit deze crisis komen. Maar het bevat dus ook de offers die we daarvoor zullen vragen. Offers van mensen die zorg nodig hebben, die van sociale zekerheid gebruik maken die bij overheden werken of die werkloos raken. Juist wanneer je veel bezuinigt... raak je vooral degene die de overheid het meeste nodig hebben... om het beste uit zichzelf te halen. En in dat licht is het dus eerlijk en fatsoenlijk... dat we er nu bewust voor kiezen om lage inkomens... juist de komende jaren wat meer te ondersteunen... en, hun, en van degenen met een hoog inkomen een extra bijdrage vragen. Zo sla je bruggen en wordt solidariteit versterkt. En bij dit alles geldt de tijden van al maar meer zijn echt voorbij. Onze economie is de afgelopen jaren gekrompen... en zal pas in 2017 weer het niveau van 2008 bereiken. Economisch herstel zal de komende jaren moeizaam blijven. Het zal jaren kosten om de economie te versterken... de euro in veilig vaarwater te brengen... de banken te hervormen... en onze publieke voorzieningen aan te passen aan minder groei. En vandaag krijgt u weer koopkrachtplaatjes te zien. En ze tonen aan... Dat het alternatief voor de inkomensafhankelijke zorgpremie ongeveer hetzelfde doet als de inkomensafhankelijke zorgpremie. Hoge inkomens dragen meer bij dan lage inkomens. Met een wat gelijkmatiger verdeling en minder uitschieters. Maar nog altijd met de grilligheid die samenhangt met de hoeveelheid noodzakelijke maatregelen die we moeten nemen. En met de variatie in gezinssituaties die we in dit mooie land nou eenmaal gelukkig hebben. En wie daaruit harde koopkrachtbeloftes wil horen of destilleren... die vraagt er gewoon om om bedrogen te worden. In elke uithoek van de puntenwolk staat een keukentafel met echte mensen... die de gevolgen van deze plannen op hun specifieke situatie gaan merken. Positief of negatief. U krijgt van mij geen koopkrachtbelofte. U krijgt maar één belofte. Dat wij iedere dag het kabinet scherp zullen houden... ...bij het uitvoeren van hun opdracht. De opdracht die we hen hebben gegeven. De rekening van de crisis betalen. De rekening van de crisis eerlijk verdelen. En de volgende rekening van de crisis voorkomen. En die opdracht vervullen we samen. Een brug tussen twee partijen rust op twee oevers. En beide moeten stevig zijn. En dus herstellen we fouten als ze gemaakt zijn. Komen we elkaar tegemoet als er problemen zijn en werken we dag aan dag aan het uitvoeren en verbeteren van onze plannen. En wat ons betreft gaan we daar, na een roerige periode nu... en een leerzame periode ook, zo snel mogelijk mee aan de slag. Dank u wel. Dank. Dank. Dus het woord aan Albert Elstra. Dank. Uh, in aansluiting op de woorden van, uh, van de heer Rutte en van de heer Samson... Uh, wil ik nogmaals benadrukken wat de uitgangspunten waren van dit regeerakkoord. Financiën op orde... De lasten van het regeerakkoord meer laten neerslaan bij de hoogste inkomens en niet bij de laagste inkomens en duurzame economische groei. En we hebben de afgelopen twee weken, uh, werd duidelijk aangegeven, de nodige commotie gehad over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Met name door de grote uitschieters die daarin naar voren kwamen. Maar ook op het gebied van impact op het zorgstelsel en uh, arbeidsmarkteffecten. We kunnen er een heel verhaal omheen aanhouden, maar het komt erop neer dat wij zijn gaan kijken van kunnen we dat probleem oplossen. Kunnen we een ander instrument vinden en dat hebben we gevonden via de fiscaliteit, de inkomstenbelasting. Dat betekent niet dat mensen in het land nu moeten verwachten dat zij niets zullen merken van het feit dat er fors bezuinigd wordt. Er wordt 46 miljard bezuinigd in totaliteit waarvan 16 miljard door dit kabinet. Dat betekent dat iedereen in dit land daar iets van mee zal krijgen. En soms zelfs veel. Wat wij doen is zorgen dat dit kabinet via een aanpassing van uh, de, het instrument waarmee de uh, uh, verkleinen van de inkomensverschillen wordt aangepakt. Dat dit kabinet met een totaalpakket waarin heel veel verschillende maatregelen zitten nu uh, goed van start kan gaan. We gaan dus door met het verkleinen van de inkomensverschillen. En dat doen we precies om de reden die net al is aangegeven... namelijk zorgen dat daar waar je bijdrage vraagt van iedereen in dit land... en mensen met een gering inkomen... waar het bijna onmogelijk voor wordt om op een gegeven moment... in gelijke tred mee te lopen met de hoogste inkomens... als het gaat om het dragen van bezuinigingen... om dat ook uh, uh, uh, uh, in orde te maken. Als VVD, zeg ik niks mee, uh, uh, hebben wij een hoop gedoe gehad... erg veel commotie gehad... rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. En dat is misschien een understatement. Wij vinden... de aanpassing... op dit punt beter. En waarom? A. Omdat het kabinet... in goede samenwerking door kan. Omdat er geen inkomensafhankelijke... zorgpremie is. De nivellering... meer... Uh, platgeslagen wordt. Er is... Uh, uh, een, een geringer effect voor de hoge inkomens. En daarom vonden wij het ook uh, te verdedigen... dat de PvdA om het totaal van het regeerakkoord in evenwicht te houden... vroeg om het gebied van de sociale cohesie 250 miljoen uh, uh, uh, te geven. De werkgelegenheidseffecten op de lange termijn van dit pakket zijn beter. We voeren het nu gefaseerd in en niet ineens in één grote klap in 2014 en het zorgstelsel blijft functioneren zoals nu hiermee bieden we de coalitie het kabinet naar onze mening een betere start hiermee zorgen we dat de boodschap die het regeerakkoord uitstraalt namelijk we moeten na jarenlang te veel te hebben uitgegeven. Nu de tering naar de neering zetten. Er zal bezuinigd moeten worden. En iedereen in dit land gaat het merken. Die boodschap blijven wij uitstralen. Daar gaan wij geen woord van terugnemen. Maar de wijze waarop dat gebeurt... is voor de VVD meer in evenwicht. En daarmee is het voor het totaalpakket... en het geheel van beide partijen... naar onze mening goed verkoopbaar. Dank u wel. Dank. De heer Heijmans, RTL. Meneer Rutte, u zegt... Uh... Ik heb een fout gemaakt, maar wat nog niet duidelijk is... hoe het kon gebeuren dat u die fout heeft gemaakt. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, die heb ik. Uh, we hebben aan het eind van de formatie uh, uh, gesproken over de koopkrachteffecten van allerlei maatregelen, ook van deze maatregel. En we hadden daar simpelweg, had ik, hè, laat ik bij mezelf blijven... Uh, want ik ben hier verantwoordelijk voor. Dit was een wens van de Partij van de Arbeid, die uh, inkoopafhankelijke premie. Ik had meer tijd moeten nemen om daarover door te vragen... En het mij te weinig gerealiseerd, bijvoorbeeld eh, wat dat zou betekenen... in die marginale druk voor de groep tussen de 60.000 en de 70.000 euro. Um, maar heeft het misschien ook mee te maken dat de deskundigen, de specialisten... op het gebied van de zorg, dat die, die niet betrokken zijn geweest... bij die onderhandelingen op dit punt? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Nee. Meneer uh, Samson, um, heeft, u, heeft u wel overlegd met uw fractie over dit punt... Uh, dit punt staat al zo'n 15 jaar in ons verkiezingsprogramma. Uh, dus we hebben er al een tijdje over kunnen nadenken. Het is wat ons betreft ook een acceptabel instrument. Maar op het moment dat je het afspreekt met een coalitiepartij... en er blijkt dat die uh, niet gedragen kan worden... dan betekent dat voor de hele coalitie een opdracht. Maar heeft u dat niet kunnen voorzien tijdens de onderhandelingen? Ik kan voor mijn eigen partij heel goed nadenken... en ook voor mijn eigen idealen opkomen. Ik kan dat nog iets minder goed voor de VVD... Misschien komt dat nog een keer, maar op dit moment was dat ook niet mijn opdracht. En uh, tot slot, uh, meneer Zijlstra. Uh, uw eerste reactie was toen de commotie uitbrak... het is rot, maar het mot. Maar het mot is niet. Uh, die boodschap blijft overeind staan, omdat de kern van uh, het regeerakkoord er nog steeds staat. Namelijk dat er fors bezuinigd gaat worden. Dat iedereen daar wat van gaat merken. Het instrument veranderen we. Maar het zal nog steeds zo zijn dat heel Nederland uh, uh, uh, uh, zijn koopkracht... Uh, uh, achteruit ziet gaan, met uitzondering van werkenden aan de onderkant van de salarisschalen. Uh, uh, Want werken moet lonen, dat zit hier heel duidelijk in. Maar het is rot, maar het mot staat overeind, omdat het zo is dat niemand in dit land gaat ontkomen aan de effecten van de bezuinigingen van dit kabinet en de volgende kabinet. De, de, de live persconferentie, daar luisteren we naar in Den Haag. En daar is natuurlijk ook Margreet Boer, Margreet... Ja, het eerste dat eigenlijk opviel waren de excuses hè, in de allereerste zin van Rutte. Ja, absoluut. Dat was toch boven verwachting dat hij zo diep door het stof ging, eigenlijk. Hè. Hij zei: Ik heb een fout gemaakt als onderhandelaar. Dat waren zijn eerste woorden. En hij bood verontschuldigingen aan voor de verwarring. En hij zegt: En uh, daarom is de fout ook hersteld. En dat is toch uh, een, een hele vergaande uitspraak. Uh, daarna bij de vragen die net gesteld zijn, hoorde je ook dat hij zei: Ja, ik moet bij mezelf blijven. Ik moet antwoorden hoe, uh, uh, ja. waarom het fout is gegaan. En nou ja, dat, dat is toch het, uh, het, het opmerkelijke wat je net hoorde. Ja, en Samson zei eigenlijk met zoveel woorden... ja joh uh, dat de VVD daar niet aan gedacht dat is niet mijn probleem. Nee, want in zijn verkiezingsprogramma staat het al 15 jaar... die inkomensafhankelijke zorgpremie. En wat ook opmerkelijk was, is dat hij Samsung dankte. De premier dankte Samson dat hij meegewerkt heeft... meegedacht heeft om te komen tot een oplossing. Maar wat we ook hoorden is dat Samson toch wat teruggekregen heeft... voor dat meewerken. Uh, 250 miljoen uh, euro krijgt Samsung om een socialere agenda uit te voeren... Of Samsung, krijgt dit kabinet dus. Maar dat is duidelijk een wens voor de Partij van de Arbeid. Die hebben moeite met de aanpassing op het gebied van de WW en het ontslagrecht. En er is nu dus extra geld gekomen om daar wat harde punten te verzachten. En dat is duidelijk een tegemoetkoming aan de Partij van de Arbeid... ook voor een constructieve opstelling. En wat we verder hoorden natuurlijk was... Uh, dat er dan nu wel een inkomensnivellering komt via de inkomstenbelasting. Er worden dingen veranderd. De arbeidskorting gaat omhoog voor lage inkomens en dat soort zaken. Maar... Wees niet bang, of wees juist wel bang, zegt hij. Dit lost dus niet echt problemen op in die zin dat uh, we nu er niks van gaan merken. Het is uh, duidelijk een regeerakkoord wat hier ligt... wat heel veel van mensen gaat vragen. Er zal hard bezuinigd gaan worden en iedereen gaat het merken. De een meer, de ander minder. Dus we moeten niet denken dat we hiermee nu van de problemen af zijn. Ja, ik vond het opvallend dat Samson daar heel erg de nadruk op legde. Ja, dat deed hij bijzonder, omdat hij wel het idee gaat krijgen... van nou ja, als het niet via die inkomensafhankelijke premie gaat... dan... Uh, dan gaan we allemaal weer fijn geld in de portemonnee krijgen. Maar dat is dus niet zo. Samson zei ook van, uh, ja, ik ben echt uh, de campagne ingegaan... om te laten zien mensen, uh, je moet weer vertrouwen krijgen in de politiek. En dat vertrouwen heeft een deuk opgelopen de afgelopen weken. En daarom wil ik nu duidelijk zeggen... Het gaat dus echt wel uh, ja, voelbaar worden in je portemonnee. Reken daar nou op om dus niet de ja. mensen weer teleur te stellen. Hij krijgt is... van mij geen koopkrachtbelofte, zei hij heel duidelijk. Nee, hij wil ook geen koopkrachtplaatjes meer. Hè? Want er werd ook duidelijk gezegd... er is altijd wel ergens een keukentafel waar het weer minder goed uitpakt. Dus we doen niet aan koopkrachtplaatjes. We geven gewoon duidelijk aan... iedereen gaat het voelen, de een meer, de ander minder. En uh, ja, uh, het is rot maar het mot, hè? dat zei uh, de VVD Zelstra, En dat, uh, dat blijft nog steeds uh, staande. Nou is natuurlijk de grote vraag, en dat is een beetje koffiedik kijken, maar wel de grote vraag die op iedereen's lippen brandt. Gaat de storm hierdoor liggen bij de VVD? Nou, ik vermoed, maar ja, de persconferentie is nog bezig... dat juist door de manier waarop premier Rutte zich nu opstelde... van ik heb een fout gemaakt, ik ben degene die voor de verwarring... in mijn eigen partij heeft heb, heb gezorgd, dat die verontschuldigingen... Uh, dat die wel meespelen in de acceptatie hiervan. En er is ook duidelijk gezegd, ja, als VVD zijn wij niet voor nivelleren... maar zoals het er nu ligt, is het absoluut beter. Want de nivellering is beduidend minder dan in die andere plannen. En daarom krijg ook de Partij van de Arbeid wat extra geld... omdat uh, uh, het iets anders uit gaat pakken. En daarmee denk ik dat de ergste kou uit de lucht is. Want er zat ook heel veel kou bij die vorm, hè, bij die inkomensafhankelijke premie. Want juist de VVD wil de marktwerking in de zorg. En dat krijg je niet voor elkaar uh, meer... als je die uh, inkomensafhankelijke premie gaat invoeren. Nou, er is al steeds gezegd... als we met de Partij van de Arbeid gaan regeren... dan moet er geniveleerd worden. En dat weten de VVD'ers heel goed. Want dat is een uh, diepe wens van de Partij van de Arbeid ja, die wordt toch wel verwezenlijk nu. Goed, dat was live uit Den Haag. En uh, op de achtergrond horen we nog Zijlstra praten. Maar wij praten hier verder in ieder geval in de studio. Dankjewel, Margreet Boer vanuit Den Haag. Hier uh, in Radio 1-studio e onze Den haag watchers Siewert van Linden en Boos van Ham. Jongens, heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Um, jij zat af en toe heel erg heftig mee te knikken en te schudden, Boris. Was het zo als je verwacht had? Ja, nee, tuurlijk. Op het moment dat je wil nivelleren op een slimmere manier... dan moet je dat gewoon voor je belast, belastingstelsel doen. Dat gaat veel rustiger. Daarmee kan je ook veel meer excessen voorkomen. Dus het is eigenlijk heel dom... Dat inderdaad de VVD akkoord is gegaan met deze manier van nivelleren. Dat kan je beter. Dat is veel beter en rustiger dan ja, de manier waarop dat fysieer is. Dat, dat is nou eenmaal gebeurd. Het dus is dat volstrekt ze... voorspelbaar dat het dat, nu zo, dat het zo zou gaan. Eindigen. En ja. ze, ze beloven minder uitschieders, hè? Dat, ja. dat werd er letterlijk. Gezegd. Ja, dat, dat heb je als je het via de belastingen doet. Dat zal je dan minder doen. Maar wat ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel waardering heb voor deze persconferentie. Ik, iedereen in de, in de Tweede Kamer zal er wel weer op gaan schieten. Maar eigenlijk, nu ik ook een beetje los ben van het Binnenhof... denk ik wat heerlijk dat er zo eerlijk wordt gesproken. Rutte zegt gewoon van, sorry, dat heb ik niet gezien. In de allereerste zin. Absoluut, ja. maar dat is heel goed. Uh, ik vind, het bevalt me eigenlijk ook wel dat uh, Samson uh, zo bereidwillig is geweest... om te zeggen, nou ja, uw probleem is ook mijn probleem. Dat is heel goed. Ik denk dat hij daar ook de aankomende jaren ook heel vaak bij de VVD... als zij moeilijk gaan doen op terug zou komen... van jongens, ik heb, ai, ik heb jullie gered in het probleem, in, met een probleem. Red mij ook even. Er is een heel leuk speelpotje gekomen voor vicepremier uh, Ascher die dan straks heel gericht iets kan doen voor echte onderkant, wat veel beter is dan dat hij met 250 miljoen. Ja, dat is een leuk speelpotje voor Ascher dus dat is ook leuk voor hem. Dus uit deze, dit hele conflict is, is Samson echt veel beter uitgekomen, want die staat boven de partijen, die gunt iemand anders, die heeft, is een beetje uit de structuur gekomen van de loopgraven waar de Partij van de Arbeid vaak in zit. Hij stond er ook veel zekerder, maar ik vind de eerlijkheid die hier getoond wordt, ja. uh, vind ik eigenlijk heel goed. Siebert? Nou ja, laten we dan van Samson, die inderdaad te waarderen is... naar Rutte overlopen. Ik denk dat dit een persconferentie is die Rutte mogelijk zal gaan achtervolgen... omdat hij eigenlijk een aantal dingen zegt. Ten eerste zegt hij dat het heel belangrijk is... en logisch is dat er geniveleerd wordt, omdat er bezuinigd wordt. Dus um, deze hele nivelleringsslag was geen uitruil met de Partij van de Arbeid... maar is gewoon economisch logisch volgens hem. Nou, dat zet zijn hele verkiezingscampagne uh, en zijn lijn van de afgelopen jaren... eigenlijk op losse schroeven. Ik denk dat die uitspraak vaker herhaald zal gaan worden... van. Uh, van Rutte. Ten tweede, als je gewoon uh, even puur naar de cijfers kijkt... met dit nieuwe plan loopt de werkloosheid 1,2 procent hoger op. De uh, groei valt terug. Het overschot dat deze, uh, dit kabinet in 2017 wilde hebben uh, valt terug. Kortom, um, je doet de economie meer pijn met deze plannen dan met de andere, En het is maar te hopen voor Rutte en Samson... dat de kiezer, uh, net zo'n beetje als Boris hier naar kijkt... en denkt, nou, een eerlijk verhaal, misschien is dit beter. Maar puur economisch gezien is het een slechter plan. En ik denk ook wel dat dit politiek toch destabiliserend kan werken wat er de afgelopen dagen Kijk, is nu, gaan, nu gaan natuurlijk de politieke partijen schieten op dit plan. Kijk, ik heb het vooral over de vorm. Hè, van, mm -hmm. Dat doen ze goed. Maar je. het is waar dat als je de belastingen gaat verhogen, hetzelfde geldt ook voor die btw naar 21 procent, dan kunnen mensen gewoon minder uitgeven. En een van de grootste problemen van onze economie op dit moment is dat iedereen op zijn spaargeld aan het zitten zit. Dus mensen moeten uit gaan geven. Dat moet er gebeuren. En ja, als je belastingen verhoogt, ja, dan heb je dus een probleem voor de economie, maar voor dit moment, voor vanavond, zijn ze er een beetje uitgekomen. We, we gaan zo meteen uitgebreid in in de tweede uur uh, praten over hoe gaat het debat het morgen eruit zien, op wie moeten we letten? Even nog kort. Geert Boer die zei het een beetje van: nou, dit zou misschien voorlopig wel de de de ophef in de VVD kunnen smoren. Ja, nee. Nee. Voor, nee. Voorlopig wel. Van, van, vanavond nog bedoel je? Vanavond wel. Vanavond, vanavond, Goed, de live persconferentie dus van Samson, Rutte en Zijlstra. Um, wij praten door in uur 2, maar over nog veel meer. Dus blijf vooral lekker luisteren. Eerst het nieuws met Gert Kluk. En. En. En. <lacht> Dit is Radio 1.